Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Annemarie Rozing met het NOS-journaal. De site Wikileaks heeft veel berichtverkeer... tussen Washington en Amerikaanse ambassades openbaar gemaakt. De stukken zijn gepubliceerd op websites en van kranten... als de New York Times en The Guardian. De eigen site van Wikileaks lag plat. Uit de gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering de VN wilde bespioneren. En dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran. Het Witte Huis heeft de publicatie van de stukken scherp veroordeeld. De publicatie wordt roekeloos en gevaarlijk genoemd. De Amerikaanse regering heeft er de afgelopen week op aangedrongen om van de openbaarmaking af te zien. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis. Omdat nu allerlei gevoelige berichten op straat liggen. Het Pentagon wil geheime informatie voortaan beter beschermen. Ierland krijgt een lening van 85 miljard euro uit het noodfonds voor de stabiliteit van de euro. De Europese ministers van Financiën hebben erover een akkoord bereikt. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken geven nog eens 5 miljard. In ruil voor de steun moet Ierland de komende jaren drastisch bezuinigen. Daarmee is de stabiliteit van de euro nog niet gered. Ook Portugal en Spanje lopen gevaar. In Haiti willen twaalf van de 18 presidentskandidaten dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. Ze zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd. In de hoofdstad port au gens waren bovendien chaotische taferelen bij de kieslokalen. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen... vanwege de toestand in het straatarme Haïti. Voor de titel Sportman en Sportvrouw van het Jaar zijn vier Olympische kampioenen genomineerd. Irene Wüst, Nicolien Sauerbrei, Sven Kramer en Mark Tuiters. Bij de mannen maakt ook Wesley Snijder kans op de titel. Hij is met oranje ook genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar. De prijzen worden op 14 december uitgereid tijdens het jaarlijkse sportgala. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 6 graden in het oosten en min 3 aan de kust. Morgen, vooral in de zuidelijke helft van het land, sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal Zandvoort. Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. En nu U. het laatste uur.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 Dan weet je hoe God is. Hmm. Zijn zijn liefde, zijn aandacht. Ook zijn duidelijkheid tussen goed en kwaad. Dat is heel duidelijk. Je kan daar niet mee rommelen. Dat spreekt mij aan. Want je weet gewoon wat er van je verwacht wordt. Ja. En het is niet allemaal maar een beetje vaag. Het is best duidelijk. Soms leren we ook op zo'n kleine groep van... Hoe kun je nou Gods stem verstaan? Want God is onzichtbaar. Dus, hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? En als ik dan een voorbeeld kan geven... Nou, heel recent, eigenlijk gisteren... Ik ben eh, momenteel met wat doktersonderzoeken bezig... Dan maak ik me ongerust, dan ben ik bezorgd... En dan voel ik allerlei pijntjes. Nou, als je afleiding hebt, valt het wel mee... Maar ik zat gisteren in de auto een hele lange tijd... En denk oh, ik voel dit, oh, het zou dat kunnen zijn... En ik werd bezorgd en angstig... Ik dacht, nee. Heer Jezus, ik weet dat u bij me bent. Wat er ook gebeurt. U zorgt voor mij. En ik had een cd'tje aanstaan. En daar ging een lied spelen over... Don't be afraid. Uh, uh, Wees niet bang. Heb geloof in hem. En ik kijk natuurlijk door mijn voorruit naar buiten. Altijd in de auto. En er komt een prachtige regenboog. Precies op dat moment... Wees niet bang. Ik ben met je. Ik zorg voor je. En ik zie die regenboog. En regenboog is voor mij altijd een heel persoonlijk plaatje van God die zegt... Ik ben met je. Maak je nou niet druk. Maak je niet bezorgd. Wees niet bang. Ik ben met je. En dat is zo bijzonder. Ja, voor een ander is het misschien toeval. Maar dit is al zo vaak gebeurd. Ik, het kan niet meer toevallig zijn. En ik, ik denk echt... Ik wil dit vasthouden, want de volgende dag word je wakker en dan heb je weer pijn. En ik denk, nee, ik wil vasthouden. God is met me. En wat ik dan ook zo leuk vind, want daar hebben we het dan in zo'n klein groepje over. God is zo persoonlijk. Ik hou van plaatjes. Hm. Een ander houdt van gedichten. Weer een ander is, is veel meer op, op koken en kokerellen gericht. En dan krijg je je antwoord... Op jouw manier, die bij jou het beste past. Ja. Waardoor je gewoon zeker weet dit is voor mij. Mm. Want hij, hij kent mij en hij geeft me dat antwoord. En dat is natuurlijk opbouwend als je dat in zo'n groepje met elkaar bespreekt. En het ene groepje komt elke week bij elkaar, het andere groepje om de veertien dagen. Dat is heel, hangt heel erg af van wie erin in zit. Ja, ook wat de behoeftes zijn. Sommige groepjes gaan met elkaar ook dingen ondernemen. Naar een museum toe of noem maar op. Maar dat is echt heel afhankelijk van waar je zit. Ja. Dus het kan heel uitgebreid zijn. Ja, dat is heel verschillend. Hè? Ja. Nou is er ook zo'n groepje in Zandvoort heb ik begrepen. Hè? Ja. En dat is dan elke week. Dat is elke week op de donderdagmiddag. En daar kunnen mensen gewoon ook naartoe komen. En hoe komen de mensen dan in, naar Haarlem toe? Uh, is er een bepaalde de stappen die je moet nemen? Belangrijkste is natuurlijk dat je het hoort van iemand. Ja. Dat je een, een andere vrouw ontmoet. We hangen vaak foldertjes op in allerlei kerken. Dat willen we ook weer wat meer gaan doen. Soms is dat weggezakt. Dat je gewoon een foldertje hebt in kerken, op, in de bibliotheek, in de ja. sportzaal. Overal zoveel mogelijk natuurlijk ja. uh, ophangen.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 het belangrijkste om ze zo mm. elkaar te helpen. Ja, ja dus is veel mond-op-mond -mond reclame. Je kan posters zien. Maar er is vast ook een website. Heet jij het adres ja. van de website? Ja. Internationaal of van Nederland? Ja, nee, heel slim dat je dat zegt. Ik ben daar zelf nooit niet zo mee bezig. Maar dat is er. www.aglow.nl En aglow schrijf je met A-G-L-O-W en daar staan ook alle afdelingen op. Dus ja. ook in Groningen, in Eindhoven, ja. waar dan ook. Dus als je iemand kent, nou, geef het door aan elkaar. En ze doen ook allerlei activiteiten, zag ik. Want ik heb toevallig even gekeken op die website. En ik zag bijvoorbeeld dat er nu zelfs een groep naar Israël op vakantie is. Ja, ja ik ben zelf met een vakantiereis mee geweest naar Polen, Tsjechië, Servië, oh. die kant op.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 heel de baan Daar waar het juist het moeilijkst was Maar een paar sta Was, toen heb ik jou gedraaid.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 Prince of Peace, Prince of Peace. Conquering, Messiah, conquering Messiah, Savior of my soul, Savior my God. Over het interview met Yvonne Elbers, voorzitter van de interkerkelijke vrouwengroep AGLO in Haarlem. In Zandvoort is ook zo'n AGLO-groep. Ook voor vrouwen en mannen. En u kunt daarvoor zich opgeven via het laatste uur apenstaartlive.nl. Ik herhaal: het laatste uur apenstaartlive.nl. Voor de AGLO-vrouwen- en mannengroep in Zandvoort.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 Ist Komm, jetzt ist die Zeit für Pein. Kom, Jetzt is die Zeit De is maar voor die beste die er schon met je geeft. Kom, jet is de tijd, voor die Kom, is de naar is terug. Naar het nieuws. Anne-Marie Roosing met het NOS-journaal. De klokers...